Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker twaalf mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de tien en twintig jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. Bij een vechtpartij in Rotterdam is een man mishandeld en zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij ontstond na het zomercarnaval in de stad. De politie heeft tijdens de straatparade acht anderen aangehouden... om anderen voor het verstoren van de openbare orde. Ook zijn er een aantal kleine opstootjes geweest. Het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam had dit jaar geen avondprogramma... omdat er vorig jaar meerdere schietincidenten en een steekpartij waren. Met drie gouden medailles gaat Australië na de eerste dag van de Olympische Spelen van Parijs aan de leiding. Australië won goud bij het zwemmen en bij het wielrennen. Nederland heeft nog geen medailles. Wel wonnen de hockeyvrouwen met 6-2 van Frankrijk. De hockeymannen met 5-3 van Zuid-Afrika. En bij de zwemmers hebben Arno Kamminga en Casper Corbeau zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter schoolslag. De openwaterzwemtrainingssessie in de scène van morgen kan mogelijk niet doorgaan. Door de zware regenval van het afgelopen etmaal is de waterkwaliteit misschien toch weer te slecht... zegt de organisatie van de Spelen tegen persbureau Reuters. Ze zeggen daarbij dat ze alle vertrouwen hebben dat de, de kwaliteit dinsdag weer voldoende zal zijn. Dan staat namelijk de triatlon op het programma en ook dan moeten de atleten in de scène zwemmen. Het weer nog, in het noordoosten kan een bui vallen, dus wat kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of twaalf. Morgen zomerse dag op de kust en wadden wordt het flink zonnig. Elders kunnen wat stapelwolken vormen, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen Onderste boven. En jij om de Oeh, En we liepen Samen verder En ik dacht Oeh, oeh Was dat mij Zo goed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 BIM!